Steeds meer mensen gebruiken een airco thuis niet alleen om als het warm is te koelen, maar ook als het koud is de boel te verwarmen, blijkt het onderzoek. Maar experts waarschuwen wel omdat het zorgt voor extra druk op het toch al overvolle stroomnet, hoort de NOS. We weten dat in de avond tussen 6 en 11 dan is er veel druk op het elektriciteitsnet, want dan gaan mensen elektrisch koken, soms hun auto opladen. En dan gaan ze mensen dus ook hun airco aanzetten om te verwarmen. Je huis verwarmen met een airco is populair, onder meer omdat het goedkoper is dan stoken via een cv-ketel op gas. Meerdere Nederlanders zijn opgepakt in Spanje... omdat ze bij een drugsbende zouden horen. Ze werden betrapt in een loods in de buurt van Madrid... waar duizenden kilo's cocaïne lagen. Bendeleider zou een vrouw uit Colombia zijn. Zij is ook gearresteerd en in haar auto lag meer dan een miljoen euro cash... verstopt in boodschappentassen. En schaatser Kjeld Nuis heeft gezegd waarom hij heeft bedankt... voor het Nederlands kampioenschap in Tialf dit weekend. Hij vindt het te snel na de Olympische Spelen... vertelde hij vanmorgen bij Matthias en Marieke. Het vlammetje brandt even niet meer. Het is gewoon even helemaal leeg en op. En ik zou niet weten hoe ik me nu moet opladen in twee dagen... om een Nederlands kampioenschap sprint te rijden. Betekent ook dat Nuis zich niet kan plaatsen voor het WK... want daarvoor zou hij eerst aan dat NK mee moeten doen... en dus geniet hij thuis nu na van zijn bronzen plak op de 1500 meter. Het weer van weerplazaap. steeds meer plekken zon. Vanmiddag schijnt hij overal 10 graden op de Wadden... tot lokaal 19 in het zuiden. 12 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Zonzeel en Heide, 2 kilometer, ook daar 11 minuten vertraging. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 108,5. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 94,3. De A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. De A2 van Eindhoven naar Weert bij hectometerpaal 178,7. de A7 van Drachten naar Herenveen bij 155,3. En de A8 Amsterdam richting Beverwijk. Controle bij hectometerpaal 4,3. Hey, het is woensdagochtend. Ben je erbij vandaag? Wat ben je aan het doen? Waar ben je druk mee? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Dan krijg je mijn koffiecup. Dat is een fantastische to-go-beker. En uh, hij is van metaal. Het is een heel nieuw design. Je drankje blijft heel lekker lang warm. Of dan kan natuurlijk ook als het warm is buiten. Lekker lang koud. Echt een topding. Dit is... Het Foute Uur! Ben al Ja, was inderdaad een beetje wij van WC-eet. Deze plug van mijn koffie. Maar goed, hey, wil je zo, Pieter, en I go to Rio of Ryan Paris met Dolce Vita. Q Music is proud to be fous. Stem nu, eerst King Africa, La Bomba. Foute Uur! Q, -Q Music. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy taxi? sexy Sexy Y aquí se viene azul, azul con este baile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 Of the night. Ja lieve mensen, het is weer woensdag. Bouduitje met Menno, lekker. Goedemorgen, goeiemorgen. goedemorgen, Mendo, goeiemorgen, goeiemorgen. goedemorgen, Menno. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, Menno. Menno. Goedemorgen. Goedemorgen, Tommy Groenenstein. Die zegt: Ik ben heerlijk aan het werk in het zonnetje in België. Jessica Kloosterman is onderweg naar Groningen om de kinderen naar het Springkussenfestival te brengen. Nou, nog nooit van gehoord. Klinkt leuk. Uh, Kevin Jannega die zegt waar ik mee bezig ben. Druk met de planning rondkrijgen voor het beveiligingsbedrijf waar ik werk. Jesse Schaap, die zegt goedemorgen, weer lekker aan het werk. En eindelijk weer lekker een t-shirt aan met het heerlijke weer. En Mats van der Hoef, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, jij hebt het ook over het weer. Jij stuurt namelijk, ik klok me in vanuit Veenendaal, eindelijk lekker werken met lekker weer. Ja, ja dat ik wel een tijdje. Ja. ja. hoe hoe is het in Veenendaal, in het VIN? Uh, het is nu nog wel uh, heerlijk zonnig. Nog wel een beetje koud, maar later wordt het zeker wel warmer. Oké, okay, en wat doe, je, wat doe je voor werk? Ik ben hovenier. Je bent hovenier. En waar ben je as we speak dan mee bezig? Naast bellen. Nou, we zijn nu, nou, we zijn nu nog bezig met het laatste echte winterwerk. Dus dat hele grote snoeiwerk, al die grote hagen omlaag halen. Ja. Eigenlijk alles lente klaarmaken. Zogezet. Alles lente klaarmaken. In heel Venendaal. Nou, uh, um, <laughs> het noorden ervan. Eigenlijk alles boven het Valleikanaal nemen wij mee. Het Hoekanaal? Het Vallei Kanaal. Het Vallei Kanaal. Alles boven het Vallei Kanaal dat ben jij nu lente klaar het maken. Ja, min of meer. Nou, dat is mooi. Uh, en ben je dan eigenlijk ook een soort verrast dat het vandaag ineens lente is? Dat je denkt van nou, ik had nog wel iets meer tijd nodig gehad. Um, ja en nee. <laughs> het is wel fijn dat het, dat het weer eens lekker weer wordt. Maar dat het lekker weer wordt betekent dat we over een paar weken nog meer werk hebben. Ja, precies. <laughs> nou, hé, hey, uh, succes daarmee, hè? <laughs> Dankjewel. Matt, dank voor je inklok. Ik uh, stuur mijn koffiecup op.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 Kilo ben ik niet te stoppen gooi die bar vol de voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog een shotje en... You want me is proud to be fouled. Dirty. Too dirty to clean my act up. Yeah. Yeah. You ain't dirty. You yeah. ain't here to pause. I'm Tina Aguilera en Dirty. Het foute uur. In het foute uur van woensdagochtend. Ik heb zo beneden een leuke battle. In jaren tachtig waren prachtig battle. Maar eerst een lekkere zomers. wil je zo meteen Lou Vega. Mambo Number 5. Of, of, of Cartoon. Walla, walla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 even Door via Qmusic.nl/top40. Qmusic top40. Auto Taalglas is partner van de Top 40. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Auto -touwglas.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 Een zonnige dag vandaag, ik herhaal een zonnige dag vandaag. Het kan in het zuiden zelfs 19 graden worden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 9 files, die zijn eigenlijk allemaal best wel kort. De langste file, die is wel echt een stuk langer, want die korte files zijn allemaal minder dan 7 minuten. Maar die ene op de A12, als je daarin staat, ja dan ben je echt wel de Sjaak. Dan staan de langste file op dit moment. Arnhem richting Oberhaus tussen oud -Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 19 minuten.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 A little bit of Monica in my life. Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam. Het Foute Uur. In het Foute Uur. De jaren tachtig waren prachtig. Nou, ik heb twee liedjes uit de jaren tachtig. Uit 1983, De Dolly Dots. Met Love Me Just A Little Bit More. En ik heb hier ook Cliff Richard en The Young Ones met Living Doll. Die komt uit 1986, tenminste deze versie van het nummer. Welke wil je horen? Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Na Wamba, dit is dubb-thumping. Is het foute uur? Q Music. In magic, in magic, oh oh oh, de summer is magic. Pleie Hilly en the summer is magic. Goedemorgen, zegt Gabi van de Berg in de Q-app, aan het werk in de zorg in Breskes. Lekker een uur, het foutuur uit de speakers. En uh, Esra, die is ook hard aan het werk en luistert naar het foutuur waar je nu gereden Joning hoort. <laughs> Maak me gek! Je vraagt, zal jij me vergeten? Maar je danst in mijn hoofd.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 woman met Three Little Birds in het foute uur. Hey, tegenwoordig is het natuurlijk heel normaal. Een nummer gaat viral op TikTok omdat er een dansje bij verzonnen is. We gaan in de Top 40 Classic terug naar 25 februari 2013. Toen ging er een nummer viral omdat we er ook allemaal op dansten. Alleen dat posten dan op YouTube. En overal werd het gedaan. En we hebben dat hier bij Q-Music ook gedaan. Maar ik zag ook video's van overvolle stations in een vliegtuig. En zelfs het leger deed mee. Waar het over gaat hoor je zo meteen. Het nieuws komt eraan met Mart. En daarin gaat het over een bijzondere prijs voor een Olympiër die goud pakte. En Alex Warren komt eraan.